Echt niet. Ja, eh, uh, zijn de CDA's? Uh, ja, sorry, maar uh, het programma zit zo vol: geen tijd. Ja.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 bij onze vertegenwoordigers van gemeentebelangen Zandvoort. Van harte welkom. Nou, hallo, dankjewel. Hallo. Ja. Ja. Hoi. Maar bij gebrek aan beter, hè? <laughs> nou, ja, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. we, niet, niet. Nee, nee. we, we, we <laughs> willen juist de lokale partijen. Dus ja, ja, ja, ja. echt, kijk, je ja. kan wel iemand uh, van VVD, Zandvoort of uh, CDA of uh, D66, Zandvoort. Maar toen dachten we, nou, als we dan toch lokaal gaan en we gaan voor Zandvoort... dan gaan we de Zandvoortse partijen. partij. Ja, ja, uh, ja, dankjewel ja. Dus bij deze gemeentebelang Zandvoort... Um, we hebben hier aan tafel uh, Jordi Walies en Oscar Van der Meijen. Uh, respectievelijk nummer 1 op de lijst van Gemeentebelang Zandvoort en nummer 4. Um, wat we altijd vragen aan de, uh, als we bij zo'n interview, als eerste vraag: Wil je jezelf voorstellen? Dus ik zou bij jou beginnen, Jordi. Je staat tenslotte nummer 1. Ja, nou vooruit. <laughs> uh, ja, ik ben Jordi Walies, uh, 22 jaar. En uh, ja, ik werk.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 Ik ben uh, nu al zes jaar, uh, sport ik in ha Haarlem als uh, handbalkeeper. Uh, acht jaar uh, voetbalkeeper geweest, ook weer in Zandvoort, ook nog bij. Uh, verder studeer ik ook nog, ik doe de handhaving en en veiligheidsopleiding. opleiding het Dolf college in Haarlem. En nee, ik hou me bezig een beetje met rond politiek en met veiligheidsvraagstukken. Uh, Mijn ja, pfé gewoon uitzoeken, dingen lezen. Ja. Nou, super. Nou, uh, we hebben in de Zandvoortse Courant gelezen... dat het een beetje rommelt. Uh, of rommelde, laat ik zo zeggen. Uh, ja, wij uh... wij rommelde. Ja, ja, rommelde. Ik denk, ik denk dat de andere partij <laughs> daar de eens is. Die is er nog steeds boos over waarschijnlijk. En wij willen hey. graag door. Uh, nou, er was een akkefietje in het bestuur. Uh, de ene kant... Uh, die wilde niet door met de politiek. En wij willen wel door met de politiek. Dus uh, ja, wij gaan gewoon door met de politiek. En uh, wat uh, in het verleden is gebeurd, dat is gebeurd. En, uh, ja... Voor de rest, uh, moed, ja, nieuwe mensen. We kunnen er ja. niks ja. mee aan doen. En, uh, Heel goed. Het is gebeurd. Nou. Nee, in, feite, in feite van zeg, geen kieslijst, ineens toch een kieslijst en we ja. gaan door. Ja, ja. precies. Ja, ja. Ja. Dus, Local, uh, ik vind dat alleen maar positief, toch? In principe. Ja. Want dan blijkt dat er dus voldoende uh, motivatie is om uh, ja. toch door te gaan. Ja. ja.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 Ja. Nou, dat, klinkt, dat klinkt positief. Ja. Ja. Um, Even in een wat bredere, dingen. Jullie, jullie, bedre, bredere context. Jullie, zeggen, jullie zijn nog aan het schrijven uh, ja, aan klopt. het partijprogramma. Waar staat gemeentebelangen Zandvoort precies voor? Gemeentebelangen Zandvoort staat voor uh, de waarden en normen van de Zandvoortse burger. Uh, het is een ledenpartij. Iedereen die lid is van gemeentebelangen Zandvoort, die beslist mee over uh, het beleid in de politiek.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 recreatieplan plan is en dergelijke... voor die uitgangsgelegenheden. Ja, en daar is natuurlijk ook plek, want ja... ja. Zandvoorten we zullen wel in Zandvoort wonen... maar ja, dat is gewoon geen plek. Dat is ja. gewoon echt een probleem in Zandvoort. Ja, ja precies. Ja, en dus... is, daarom is het ook een idee om dan gewoon... in gesprek te gaan met, onder, met die ondernemers. En zeker ook die huurders van die panden... bijvoorbeeld in de Haltestraat. Er wordt maar geschoven in die Haltestraat en uh, door heel het dorp heen. Ja, dat moet gewoon beter. En er moet gewoon beter naar gekeken worden...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 En uh, ja, ja, jongeren doen we dat. Uh, maken we niet specifieke afspraken, weet je. We, dan zitten we gewoon uh, met een biertje op een terras uh, met een vriendengroep. En dan uh, hebben we het over de problemen in Zandvoort. ja Ja. ja. Het ja. okay. klinkt, klinkt, we moeten gaan afronden... Maar het, ja. wat, wat ik hoor zeggen is... Uh, jullie werken van, eigenlijk vooral vanuit de problemen vanuit Zandvoort... die je wil gaan oplossen. Zodat ja, dat, dat een, beetje, is, ja. Ja. Ja. een beetje de samenvatting kunnen zijn... van gemeentebelang in Zandvoort. Ja, die is, daar, ja. En ik zou eigenlijk nog, nog één keer willen benadrukken als het mag. Ja? Uh, we zijn echt op zoek naar leden bij GBZ. Uh, ga naar gbzandvoort.nl. We zijn de, de enige politieke partij in Zandvoort... Die, waarvoor het echt niet uitmaakt of je man of vrouw bent.